Lucia, heb je je vogels meegenomen? Ja, die heb ik helemaal meegenomen uit België vandaag. Het zijn Belgische vogels. Belgische papagaan. vanavond te bezichtigen in het patronaat. Lucia, daar weer de hik hè, geloof ik, of niet? Ja, Lisa, die kom is er eens uh, bij. Die is weglopen. weggelopen. Ja, ik ben even de boodschappen aan het opvouwen. De boodschap aan het ja. opvouwen. Bewaar je ja, die. Ja, normaal pakken mensen die pakken de boodschappen in, ik vouw ze op. Jij vouwt ze op. Nou, dat kan natuurlijk ook bedoel. Goed.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 Het is leuk om hier eens uh, te komen kijken bij ZFM, Zandvoorde 107. Goed. Dus uh, ik verwacht jullie binnenkort eens een keertje op Metropolis in uh... nou, Antwerpen. Nou, dat doen we zeker hè, Wies? Ja, dat is ja? We gaan even langs. Oh, wacht, ik kom even bij jou. Ik kom even bij mij. Ja. Zeg het eens. Uh, nou, die arm vind ik niet echt nodig hoor. Ja, we hebben ze even laten, zitten. Hij is ja, moet je kunnen. Dat moet je wacht even. Wacht even, even. wachten. even. Ah,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 Terwijl jullie nog even naar de geluiden van de de de de de de de, flotende vuigels, uh, de fluitende vogels luisteren, gaan wij als een speer naar halen. We zijn de volgende week weer van 7 tot 10 met het programma Esky Motion. Cor neemt het over. Tot ziens. Cor neemt het over. Cor, doe je best. Draai je uh, ongeveer uh, twee uur in een half uur, dan ben je snel inhalen. Anders mis je wat. Dag! You. If you'll all gather close around the phonograph and listen carefully, I'll tell you how we're going to have a whole lot of fun.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 Let's see.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 and okay.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 Play this record as frequently as possible. As possible. luister naar Cheyenne met het nummer Simon Says. Daarvoor Piano Negro met Piano Negro. Magna Charta met Hin. Het is dus H-I-M-N. Een beetje vervelend om uit te spreken. Crazy element met Nena de Ibiza. Een nummer wat ook in Spanje bijzonder populair is. En de Don Pablos Animals. Met het nummer van Venus. U kent hem wel. Van de jaren 50. Wat is het? De jaren 60. Via de telefoon hebben we net doorgekregen dat met name voor Niels Warmerdam de kreet geldt: buckers gaan door.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 Luister naar de speciale Elevation Mix van Innocence en dat heet natuurlijk Natural Thing. Er valt een hoop regen op dat nummer. Hij gaat dan vrolijk door, nog 15 seconden regen. Zie je hem? Het volgende nummer is eentje van DNA en het nummer heet La Serine Samo. Ja. <laughs>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 THE MIDDLE. om miljoen miljoen de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 geluidsdrager een cd'tje of zo Dat zou wel leuk zijn. Ja. In ieder geval we gaan verder met de muziek en het is een eentje van FMT. Nu zult u zich afvragen: wat is dat nou weer? Dat is een parodie op Susanne. <tieding>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 Crazy. That's why you wanna be there And she feeds you tea and oranges that come all the way from China Just when you mean to tell her That you have no love to give her She gets you on her wavelength And she lets the river answer so that you've all And Jesus was a sailor When he walked upon the water And he spent a long I'm <laughs> you Nou, nuestra cita, nunca había zo. tanto estar con un hombre, sin bañarme, sin agua fresca que entre te verdragen. Het is gewoon dat ik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 De klant. De klant. Hier is hij. Ik Bah! Bah! Bah! en Bah! Ja. Bah! Ja, beneden in de eerste de klas ligt nog mijn Bah! Ja. Bah! The man schijn, schijn, schijn Met een lekker potje Bier, bier, bier Aan de sfeer, sfeer, zin Op de vier, bier, bier zo lijstje met Een uur met z'n schuit, schuit, schuit Allemaal in de gejuij, de juij, is zo dertig, die is zo fijn, fijn, fijn Zo'n reisje langs de reis live Nee, er wil iemand live. Dat was hem Lex. Ja, dat was hem. Maar ik heb nog, geen, nog, nog niks op mijn kop staan. Doe, doe het oh, van een koptelefoon. De telefoon. Zou je de versterker heel even uit kunnen doen? Nee. Zie je bij ons? Nee, doe hem even, doe even uit. Staat Hallo. Turkert. Wie is dat? Goedendag. Ja, hoi. Zie je even met Rob. Ja, met Jolanda. En Lex. Dag Jolanda. Ja. Pracht. Alles goed met je? Ja. Zeg het eens Jolan. Ik wil graag een plaatje aanvaren voor mijn tante, voor mijn nichtje en voor mijn neefje en voor uh, mijn oom. Mm -hmm. Dit is uh, Extreme met en wholehearted. Hebben jullie die? Ja, die hebben we. Okay. Die hebben we ja. Willen jullie die voor me draaien? Oei, dan moet, je even gaan, moet iemand even gaan rennen, want die staat in het bakje hiernaast. Maar die gaan en die we... kunnen we dan nog net draaien vlak nou. voor 6 uh, uur. Nou, dus dan moet je heel snel zijn: wholehearted van extreme. Onze oliebollenman gaat hem brengen. Uh, Halen. Halen. Haal hem brengen. Van praat, praat lekker door ondertussen hoor. Dag Jolan. Uh, ja hoi. Voor wie wilde je het nou doen? Uh, voor mijn tante, mijn oom, mijn <laughs> neefje, mijn nichtje. Rijn, ja. En uh, extreme Rijn, met wholehearted. Extreme met wholehearted. Ja. ja. Moet kunnen, wat ga je doen vanavond Jolan? ga ja, um, naar mijn tante toe hè? Je gaat naar je tante. Ja. Ben je er al? Nee. Je bent het nog niet? Nee. Ga je per boot of met de auto? Nee, gewoon met de auto. Je gaat met de auto. Zelf langs de Rijn. Jongens. Oh, sorry. Dankjewel. Oké, okay, Jolaan. <totreuk> ja? Hartelijk dank. Sorry. Okay. We gaan extreem zou ik voor je draaien? Nou, als je daarvan praat, 30 okay? dochter... nu ja. Hoi. Volgende hoor, wat mij betreft nog. Oh, Rob. Jawel. Of uh, krijg ik ruzie met Rob. Hoe bevalt het je nou zo'n laatste dag bezender? Ja, ik vind het heel leuk. Is het door? hoor? Ja, Cor kan hem wel vinden. Hm. Maar ja, Cor zit lekker me met een bedankje hier. C-radio. Zie FM, goedemiddag. Dag Vincent. Hoi. Hoi, ik ben vrijdag. Wat wilde je? Wat? Ik was er wat vergeten. Wat was oh, je vergeten nou, dan? Zeg maar. ja, ik wou uh, Bakrijpje zeggen nog even het beste winst aangeven uh, voor het komende jaar. Nou, gek vindt. Wat is ja? Extreme nou? Oké. Okay. Okay. Hoi. Hoi. Hoi. Zo, dat was bellen nummer 2. Dat is Vincent. Leuk. Hè? Zullen we dan maar zeggen? Ja, absoluut. Zo, we wachten nog even op Extreme, want die wou ik net draaien. Zo vlak voor de klok van. Uh... <laughs> Fijn. Dank je. Sessio stort hier helemaal in. We hebben trouwens de boom verhuisd van het, uh, de lounge hiernaast naar de directe studio. Al waar we dan wat meer sfeer en genegenheid van deze boom kunnen aanvaarden. <laughs> van deze boom en voor deze boom. Ook. Nou, het is een hele sexy boom. Kor is ook binnen, al mooie, over bomen gesproken. Mooi smalle heup. Hoge bomen vangen veel wind. Klopt dat? Ja. <laughs>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 Ik hoor het heel slecht. Ja, Hello. roep maar. ik hoor je wel. Wie, wie is dit? Het ja, was Roosje. Wie nou, is dit? Roosje, oh, roos. oh nou, dan weet ik wel wie ik de andere uh, leider. Uh -huh. Ja, wie dan? Nou, laat mij raden. Ja. Is het klein? Ja. Is het donker? Ja. <laughs> nou, een Mastiefse. Mastief? Nee, Tibetaanse Mastief. Een Tibetaanse Mastief, Do een Tibetaanse mastief ja? ja. Nou, dan weet ik het wel. Hè? Ja. Renika! Nou, wat, wat heb je nou over? Nou, oké, okay, dat is hè. Jij had net Pieter als onderlinge een, relatie, mag ik ook nog wat hebben? mastief. Diebestaanse mastief. Wat is loopt dat? je dan ergens rond in de keuken? Dat is een ja. hond volgens als mij. Als keuken hebben, ja, dat is een hond. Ja, ja toch wel hè? Want ja. wij hebben ook zo'n soort hond gehad. <laughs> dat, <laughs> dat, is echt, dat is echt waar. Renik? Ja. Doe je eens te goed Maar het druk hè? Hè? Wat is, hè? Het hè? is hè? druk op de achtergrond. Maar het is druk op de achtergrond. Is het druk op de achtergrond Ja, heel veel mensen zijn er. Oh, gezellige boel. Ik hoor vrolijke plaatjes. Kunnen ze een liedje zingen, denk je met z'n allen? Ik zat te vragen, wacht ja, even. Merry Christmas. Dan, hè, Willen jullie Merry Christmas zingen? Ik sing Merry, Merry, Merry, Merry Christmas. Christmas. Merry Christmas? Of oh, well, Happy New Year? Ik heb ja. hem Ze doen het niet. Hey. Nou, flauw hoor. vervelend, hè? Ja. ja en ik dacht dat jij betere vrienden. Haha, ja. dat <laughs> oh, zijn dit mijn vrienden nou? niet. Oh, <laughs> nou, gezellig dat ze zo belangrijk zijn. komen gewoon mensen van de Oké, okay, Reniek. Ja. Hoi. Doei. Gelukkig nieuwjaar. Ja, jij ook hè. Doeg.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 Wensen Via hun eigen lokale radio. De Trompwinkel wenst aan klanten en relaties prettige feestdagen en een gezond 1992 toe. Dorsman Assurantieën wenst klanten, vrienden en bekenden prettige feestdagen en een schadevrij 1992.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 Dat was het nummer World Premiere, Share the Night. En Rob, wat heb je in de studio? Ja, uh, twee dames nog wel. Twee dames nog wel? Ja. Zijn dat ah. niet uh, Rebecca en Tamara? Heel goed, heel goed. Heel goed voor mij. Hoe wist ik dat nou? ze van het programma nog. Ja, ja nou het moet maar even behandeld worden, want ze hebben wat ons gedaan. Ja, ik vind ik schitterend. We hebben straks uh, de hitversnelling gedaan en uh, de vuurtoren, oh. nee hoe heet het? De watertoren. Ja. Te met Alex de Jager, nogmaals hartelijk dank Alex. Een hele prettige aanwisseling. En toen hadden we een prijsvraag uitgeloofd uh, wie het eerst zou zijn uit Gelotis trouwens. Wie het eerst zou zijn hier met drie oliebollen en goede ze liggen, suiker. Ze liggen er. Ze liggen er. voel me we wel. En lekker ook nog. Zien ze eruit. Ja, nou heb ik eigenlijk wat gegeten bij uh, die grote hamburgertin, Maar <lacht> oliebollen zijn toch wel lekker. Ja, absoluut. Dames. Kom eens. één een van jullie. <laughs> ah, ze nou, durven nou, wel. Ze wel. durven wel. Rebecca. Ja. Dag. Wie heeft die oliebollen gemaakt? Uh, mijn oma. Je oma. Moet je, je oma heeft ze gemaakt? Ja. Heb je ze al gegeten? Ja. Zijn ze lekker? Ja Dus je kan ze zeker proberen. Ja. Ik heb ze nog niet geprobeerd moet je eerlijk zeggen. Nee. Is het de oud uh, oma's recept? Uh, ja. Ik neem nu een hapje hoor luisteraars. Van een wormvormig ja. aanhangsel. Nou, dan dat dan moet ik dus uh, ook een hapje nemen? Ja. Oh, ja. oh jij krijgt ook een. Oh. Er zitten krenten in. krenten in, twee krenten zitten erin? Nee, in twee oliebollen. In twee oliebollen zitten krenten. Nou ja, ze smaken wel lekker. Ja ik heb alleen met krenten gehad. Maar um, jullie luisteren naar het programma en toen hoorde je het. Ja. En toen heb je gebeld van, uh, we willen wel even langskomen. Hier zijn jullie dan. Ja. Iets te laat voor het programma, jammer genoeg. We moeten die koor eventjes uh, storen ermee, maar dat mag de pret niet drukken. Mm, nou, nah, mag niet uit. Maar um, wil je oma bedanken? Uh, ja. Bedankt bedanken maar even via de, via de microfoon dus. Nou, uh, uh, nou bedankt. Oma? Oma. Ja. ja. Wil je nog iemand anders er goed te doen? Wat had je oma van je afgenomen? Ja, uh, ja, mijn moeder en uh, mijn vader en ieder, voor de rest iedereen die ik ken. Ja, ja, oké. Okay. Ja.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 Ja, absoluut. Ik heb nu nog een napje. <laughs> Dat is een napje oma. En om half zeven gaan we verder met muziek van Tom Brown. Het heet My Latin Sky.